9 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel heeft de toespraak van de Libische leider Gaddafi beangstigend genoemd. Hij heeft zowat de oorlog aan zijn eigen volk verklaard, zo zei ze. Merkel zei sancties tegen Gaddafi te steunen als het geweld tegen betogers doorgaat. De Libische leider hield aan het eind van de middag een lange en geëmotioneerde toespraak op tv. Hij toonde zich daarin niet bereid tot enige concessie. Gaddafi zei dat de demonstranten de doodstraf verdienen en hij noemde hen ratten en huurlingen. Verder kondigde hij aan Libië niet te verlaten. Ik zal hier sterven als een martelaar, aldus Gaddafi. De website van de Rabobank is afgelopen weekend opzettelijk platgelegd. Van zaterdagavond tot zondagmiddag konden klanten niet internetbankieren. Het netwerk was overbelast omdat het werd bestookt met dataverkeer van buitenaf. De bank benadrukt dat er geen bankgegevens of andere persoonlijke gegevens van klanten zijn gestolen. Inmiddels zijn technische aanpassingen gedaan om herhaling te voorkomen. De Rabobank gaat deze week aangifte doen van de website blokkade. Drie mannen die in een café in Rotterdam drie mensen hebben doodgeschoten, hebben definitief levenslang gekregen. De Hoge Raad heeft een eerder vonnis van het gerechtshof bekrachtigd. In totaal vier mannen gingen in november 2005... bewapend met machinepistolen het Rotterdamse café in en out binnen... met de bedoeling de eigenaar af te persen. Ze sloten bezoekers en een toevallige passant op. De slachtoffers werden vastgebonden en met een brandbare vloeistof besprenkeld. Daarna werd iedereen beschoten. Drie mensen kwamen om het leven en een vierde raakte blijvend verlamd. De daders zitten nu in principe tot hun dood opgesloten in de gevangenis... tenzij ze gratie krijgen. De vierde dader is in Kaapverdië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Dat is daar de maximale straf. Dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 1 in het zuidwesten en min 6 in het noordoosten. Morgenmiddag vanuit het westen regen en in het oosten sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Vanwege de brand bij Amsterdam is nu de provinciale weg N246 dicht weg beverwijk west gafdijk De afsluiting is in beide richtingen tussen Beverwijk en Westzaan. En heeft vooral te maken met de enorme rookontwikkeling omdat ze daar nu versneld aan het blussen zijn. Verder nog een file op de A2. Maastricht naar Eindhoven tussen Weert-Noord en de Afrit-Budel 2 kilometer. Dit is Radio 1. BNN. Today. willemijn Veenhoven, Het is twee over half negen. Nieuw-Zeeland wordt wakker en bekijkt de schade van de aardbeving. We proberen zometeen contact te zoeken met Nederlanders die daar wonen. En ik heb zo'n vermoeden dat dat gaat lukken ook. En Henk ten Hoeven die is de gast. Hij zit in de Eerste Kamer voor de onafhankelijke senaatsfractie. En dat is heel belangrijk, want hij is de man die de boel beslist in de Eerste Kamer. Hij heeft uh, uh, uh, macht... Groot, veel macht. Ja, Luc. We ja. <laughs> zitten maar uit te kijken. Ja. Uh, Zometeen is hij hier over, over zijn rol daar in de Senaat. Uh, ja, eerst voetbal. En die houdt ja, ja, er is gescoord in Kopenhagen. En niet door Kopenhagen, wel door Chelsea. En het is Arnel K., die zijn zesde doelpunt in uh, de Champions League dit jaar maakt. Leed dat goed, een uh, droge schuiver in de hoek. Het is uh, 1-0 voor Chelsea uit bij FC Kopenhagen. Het is verdiend, Chelsea was iets beter in de eerste uh, 15 minuten. En beloont dat uh, met een doelpunt van Nicola Anelka. Ik dacht dat Anelka is. Ja, wat jij wil. <lacht> goed, en nu, nou, geen ruzie met uh, mevrouw Houtkamp of zo. Bas Tegeler, goedenavond. Het is, uh, het is leer. <laughs> Olympique Lyon, Real Madrid Het is Olympique Lyonnais En dat is echt waar trouwens Maar goed, dat is geen Nederlander die dat zo doet 0-0 uh, is het uh, in Frankrijk In de wedstrijd die nog niet echt losgekomen is Real heeft wel wat meer de bal Maar is eigenlijk helemaal nog niet gevaarlijk geweest Zo nu en dan een leuk dribbeltje van Cristiano Ronaldo Want dat kan hij wel en dat wil hij graag laten zien Eén schot op doel En eigenlijk naast het doel van Cris Een verdediger van Lyon na een vrije schop Ging een meter naast. Dat was eigenlijk het enige gevaarlijke moment. Nu komt er van Xavi Alonso een vrij schop van Real Madrid. Adem Bajor gaat de lucht in. De spits van Real. Maar heeft zijn tegenstander weggeduwd. En dat betekent dat hij kan koppen wat hij wil. Maar dat het niet veel zal opleveren. kwartwedstrijd ongeveer gespeeld. Zoals gezegd. Het moet nog wat loskomen bij Lyon Madrid. Het is 0-0. Ranking the news. Ja, ik haal het diep aan om Lukie aan te kondigen. Ja, Lukie Met ranking de nieuws, trouwens, <laughs> hè. Met een zet ook op het einde. Ja, ja. Op vijf van het tot 5: een initiatief voor doktoren die wel van een drankje of een snuisje te veel houden. Een meldpunt voor verslaafde artsen. En dat is hard nodig, zeggen de bedenkers die er een punt van maakten. Een meldpunt is nodig omdat uh, dokters niet altijd de weg kunnen vinden naar de hulpverlening als het om hen gaat. Dat is een algemeen probleem. En als het om uh, uh, verslavingsproblemen gaat, is dat vaak nog wat sterker. En voor verslaafde artsen is dat natuurlijk lastig, want dan kunnen ze ook weer weg naar hun eigen praktijk niet meer vinden en dan lopen de wachtlijsten weer op, nou enzovoort. En verder is de verslaving onder doktoren zo'n beetje het laatste taboe in de verslavingszorg. En uh, andere dokters die zijn niet altijd even handig in het omgaan met een mogelijk verslaafde collega. En de arts moet zich dus melden bij dat meldpunt en dan wordt hij of zij nog twee tot vijf jaar gevolgd, zodat deskundigen kunnen controleren of de arts echt aan het afkikken is. En het is niet bekend of er ook een verslaafde... Meldpunt komt voor deskundigen van het verslaafde artsen. Meldpunt. Mm -hmm. Mm -hmm. Op 4 dan, eh, tragisch nieuws daar. Een vreemde stilte vanmiddag op het Domplein. Brandweer en politieauto's staan urenlang bij de toren. Iemand is er vanafgevallen. Ja, dan hebben we het over de domtoren in Utrecht. Het duurde lang voordat er meer details naar buiten kwamen. En veel was er gelukkig ook niet te zien. Rond de domtoren is niet zo heel veel meer te zien. Alleen uh, die, die, die, die uh, lijkwagen die voor de ingang staat. Met een uh, rood-wit lintje eromheen nog een aantal politieagenten. En voor de rest um, uh, valt niet zo heel veel te zien. En deze meneer was niet de enige die niet precies wist wat er gebeurd was. Ik heb ook gesproken met een aantal mensen die. Op de toren waren een gezinnetje, toeristen, uh, vader en moeder met uh, een drietal kinderen. Die waren boven en uh, die hebben niks gemerkt van het uh, hele geval. Die zijn naar beneden gegaan en die zijn via een andere uitgang naar buiten gegaan. Ja, als je toerist bent, dan weet je niet wat de bedoeling is. Dus die hebben eigenlijk niks gemerkt en pas beneden kwamen ze tot de conclusie dat er iets vreselijks gebeurd moet zijn. Later bleek dat er een vrouw met psychische problemen... van de domtoren gesprongen was. En de laatste keer dat dat gebeurde was in september 2009. Door dan met nummer drie. Al sinds 12 uur vanmiddag woedt er een zeer grote brand... in het westelijk havengebied in Amsterdam. Het gaat om het bedrijf Diergaarde Chemical Storage aan de Latexweg. Ja. En wat maken ze dan aan de latex weg? Het vuur woedt in een loods met rubber. En eerder in een loods met cacao. Ja, condooms met chocoladesmaak, inderdaad. <laughs> een flinke fik daar. Stom, <laughs> met een enorme rookpluim. Dikke zwarte rookwolken trekken honderden meters de lucht in. En die gaan richting uh, ja, het noordwesten, richting uh, Beverwijk. Beverwijk uit Geest, uh, die kant op. Zaanstreek, Waterland. En mensen die daar wonen, moeten vandaag de deuren en ramen gesloten houden. Wanneer ze last hadden van de rook. De loods met cacao en rubber. Stond namelijk naast een loods met chemicaliën. En natuurlijk gingen de wilste geruchten rond. Maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Nee, die loods is gelukkig niet in gevaar gekomen. Is er enig moment sprake van geweest? Nee, nee. we, zijn, we hebben daar heel uh, scherp op gelet, uiteraard. Omdat je dat dan altijd wil voorkomen. En dat is ook gelukt. De brand is inmiddels brandmeester. En oh ja, of nog even voor de ouders van dit meisje. Ze had het hartstikke gezellig met Berry. Is het wel veilig om hier naartoe te gaan? Nou, dat. Ja, ik denk het niet. Nou, ik, uh, ik denk het wel, want de wind staat uh, in ieder geval de goede kant op. Ja, nou, het is heel groot, in ieder geval. Heel indrukwekkend, heel indrukwekkend. Ja. ja. En we hebben natuurlijk al een uh, uh, paar maanden terug uh, chemiepak gehad, natuurlijk, in uh, Moerdijk. En toen hadden na de hand heel veel mensen zorgen of ze niet giftige stoffen, gevaarlijke giftige stoffen hadden ingeademd. Juist, dat klopt. Maar nu dat... komt hij hier naartoe juist. Ja. ja. Maar indrukwekkend was het wel, zo'n brandende lood met rubber. Op twee dan, daar staat de aardbeving in Nieuw-Zeeland. Het officiële dodental staat op 65 en de premier van Nieuw-Zeeland noemt het de zwartste dag uit de geschiedenis van het land. Deze aardbeving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Minder zwaar dan die van een half jaar geleden. Maar die beving was dieper in de aarde en met twee gewonden was de schade toen vooral materieel. Dit keer is de schade, maar vooral het aantal slachtoffers, vele malen groter. Naast de doden liggen er ook nog steeds veel mensen onder het puin. Ja, op dit moment zijn alle inspanningen natuurlijk gericht op het bevrijden van die mensen die nog vastzitten in de tuin. Uh, daarnaast zijn er ook nog een hele hoop individuele huizen... waar mensen vast kunnen zitten. En schattingen gaan er zo langzamerhand vanuit dat het misschien wel twee tot 300 mensen kunnen zijn... die straks zijn omgekomen. Zometeen spreken we in PNNZD met Henrico Prins. Een Nederlander die woont in Christchurch... de stad die het zwaarst getroffen is door de beving. En tenslotte nog de nummer 1, Dat is natuurlijk de situatie in Libië. Lang verwacht. Gisteren was er al een kleine trailer... en vandaag was er dan eindelijk de speech van Gaddafi... وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنجة زنجة فرد فرد حتى تتطهر البلد من الدنس والرجاس دقة ساعة العمل دقة ساعة الزحف دقة ساعة الانتصار لا رجوع إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام nou. Thora, Thora. En, eh, zo ging dat nog wel even door. Klinkt allemaal heel eng. En dat was het ook wel, Zij bijvoorbeeld ook bondskanselier Merkel. Die vond de opmerking over vechten tot laatste druppel bloed beangstigend. Een afscheidspeech was het dan ook niet. Hij klonk naar mijn gevoel buitengewoon strijd. Uh, strijdlustig, uh, niet iemand die zich zomaar gewonnen geeft... Deze toespraak was vooral eigenlijk ook bedoeld om de mensen te intimideren. En zometeen, uh, nee, geen, ja, als er meer nieuws is over Libië... dan hoor je dat natuurlijk hier in yes. uh, Radio 1 in BNN today. Leuk, dankjewel. En ja. uh, die houtkamp die Houtkamp. Ja. ja, ik las op Twitter dat je vindt dat je te weinig in onze uitzending te horen bent. <laughs> dus ik dacht, nou, onmiddellijk naar Andy Houtkamp. Oh, <laughs> en terecht, want het is een leuke wedstrijd om <laughs> naar te kijken. Dus, uh, ik zit bij uh, FC Kopenhagen tegen Chelsea. Het staat uh, 1-0 voor Chelsea. Doelpunt van Anelka. Uh, een, een goede goal. Hij, uh, hij scoorde dus uh, zijn zesde doelpunt al... in deze Champions League-serie van wedstrijden. We zitten bij de laatste zestien. De wedstrijd wordt onder leiding van Björn Kuipers... een Nederlander gespeeld. En het balbezit is uh, weer voor Chelsea. En hier is de kans voor Torres. En Torres probeert langs te gaan, maar dat lukt net niet. Er wordt een beetje gewezen richting de grensrechter... dat hij had moeten vlaggen. Maar dat uh, was terecht dat hij dat niet deed. Overigens over Nederlanders gesproken. Mier is een ex-Vitesse voetballer die speelt bij uh, Kopenhagen in de basis. En op de bank een echte Nederlander. Jos Hoijveld, een verdediger die ooit bij Herenveen speelde. Hij zit ook uh, op de bank. Nu gaat uh, Kopenhagen in de aanval. En uh, Björk Kuipers moet fluiten voor een overtreding op Santin. Een uh, Braziliaanse spits van FC Kopenhagen. Een vrije trap dus voor FC Kopenhagen dat 1-0 achter staat tegen Chelsea. Dan komen we heel snel weer bij terug, Indy. Ja, fijn. <laughs> maar eerst even naar Olympique Lyon net of zoiets. Nou ja, ik weet niet hoe je het zei. Real Madrid, Bas Tichler. Een half uurtje gespeeld, 0-0, uh, nog altijd in Frankrijk. Madrid slaagt er niet in om gevaarlijk te worden. Heeft wel nog altijd vrij veel balbezit. Maar daarmee red je het niet. Balbezit zou een uh, middel moeten zijn, geen doel. Nu, alle spelers op de helft van Lyon die dan maar afwachten op dat wat de Spanjaarden verzinnen. Zoals gezegd, dat is voorlopig nog niet heel veel geweest. Nog een doelpoging gezien van de Fransen na een fout achterin van Kedira. Een slordigheid die hem toch niet zo vaak overkomt. Zomaar de bal in de voeten van de tegenstander gekopt. Eén paasje verder stond Kelstreum. En die kon vanaf een meter of twintig schieten maar deed dat vrij ver naast. Nu weer Madrid met Cristiano Ronaldo. Dat betekent circusbewegingen en een schot van hele grote afstand. Dat nota bene dan op de rand van het strafhulpgebied tegen een ploeggenoot aankomt. Adibajor die staat in de weg, staat nog buiten spel ook zodat hij zeg maar voor de mislukte aanname van de bal. Want hij sprong op om juist te ontwijken. Maar kreeg hem tegen zijn lichaam aan. Nog wat afgevlacht ook. En zo mag Lyon verder met een vrije schop. Er zit er wel ineens snelheid in de aanval nu. Met Bastos aan de linkerkant. Die wel een aantal aardige dingen hebben zien doen. De oud Feyenoorder krijgt hulp van Sissoko. Maar de bal gaat naar Toulalan. Dat is een Frans international die centraal op het middenveld speelt. En dan is het met vallen en opstaan Delgado... die langs 3-4 man snel de Argentijn... en dan het strafgebied binnengaat, ook een duw krijgt. En dan zegt de scheidsrechter, volgens mij is er niks aan de hand. En is Lyon boos, omdat het het gevoel heeft... dat het hier een strafschop wordt onthouden. Nou ja, 28e minuut. 0-0 bij Lyon Madrid. De rode Loop, met al die actie, enorm spektakel. Ja, van het voetbal naar de andere belangrijke ding in het leven. Entertainment. Bridget Maasland, Goedenavond. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen voor jou, want jij ja, zit in, dan, ja. in L.A. Ja, inderdaad. Voor de Oscars. Ja, de Oscars. Ja. En ik was net wel even bij het Code Theater en ze zijn al zwaar aan het opbouwen. De rode loper ligt Dit dus is natuurlijk over vijf dagen het grootste spektakel eigenlijk wat, uh, wat Hollywood kent. Ja. Dus de voorbereidingen zijn druk in de gang. En jij bent erbij en dat is wel heel bijzonder, want jij staat straks echt aan de rode loper, hè? Ja, op de Rode Loper zelf. Rode zelf. Het, uh, niet eens eraan, maar erop. En dat is inderdaad uh, nog nooit in de Nederlandse geschiedenis gelukt... dat we daar echt met een eigen ploeg uh, stonden. En nu dus wel, we doen het al vier jaar pas film 1... dat we de Oscars verslaan. En ook mm -hmm. wel heel vaak filmpjes uh, van alles eromheen maken. Maar dit jaar staan we echt uh, tussen de grote... Aardige, zeg maar. En dan ja. moet je ook zo gaan schreeuwen van Brad, Brad. Nee, nee. Want oh dat niet. is juist zo mooi aan zo'n geoliede machine. Er staan 365 cameraploegen. Dus iedereen heeft zijn eigen publicist en die worden netjes bij je neergezet, of niet? Dat ah. <laughs> gelukkig wel. Maar we staan tussen ABC en E Entertainment in en eigenlijk alle artiesten stoppen bij ABC. Dus we krijgen ze sowieso allemaal te zien. Of we ze ook voor de camera krijgen, is natuurlijk de tweede. Maar we zullen er heus wacht stoppen, want anders zetten we ons daar niet meer natuurlijk. Ja, ja, maar het zou kunnen dat het vooral voor jou heel leuk is, maar misschien niet voor de kijkers. Want dan zien nee, wij ze want niet. Ja, we hebben ook de film van ABC daar achteraan. Oh, dat, dat ook even leuk. Het is uh, stoer in ieder geval dat je daar staat, zo meteen, nu ook al. Ja. En uh, ja, wij vroegen ons af, hoe gaan eigenlijk die voorbereidingen voor zo'n e enorm evenement? Want dat is het natuurlijk wel. Uh, Marike Audians is onze vrouw in L.A. en werkte eerder voor de Oscars. Dus zij uh, kan ons even een kijkje achter de schermen geven. Marike, goedenavond. Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. De oh. <laughs> ja. Wat, wat deed ja. jij daar eerder, bij de Oscars? Het was een paar jaar geleden. Ik deed hier de uh, Filmschool, UCLA, uh, producer's programma. En ik kreeg de gelegenheid om uh, tijdens de Oscars mee te werken als stagiair eigenlijk. Uh, een plek die ze speciaal voor mij hadden gecreëerd. Wat nog niet eerder gebeurd was. Uh, dus het was een hele bijzondere periode waarin ik vier maanden lang als enige stagiair kon uh, meewerken aan de voorbereidingen. Eigenlijk voor het hele Rode Lopen gebeuren. Dus de Oscar pre-show, zoals mm -hmm. dat heet. En is dat En is dat is dus de officiële. Sorry? Beginnen ze al vier maanden van tevoren aan, zo'n grote productie? Ja. ja, daar zijn ze maanden van tevoren uh, mee bezig. Er worden uh, drie of vier hosts voor ingeschakeld, die op verschillende podia voor rode lopers staan. ABC Pre-show is dus de officiële show, die krijgt inderdaad alle sterren te spreken, zoals je al aangaf. En uh, de andere outlets moeten proberen zelf uh, aan accreditaties te komen om ook wat vragen te mogen stellen. En ik vind het fantastisch om te horen dat het jullie is gelukt. Hey, en zo'n zo pre-show is dus dat lopen die sterren over de rode loper. En het lijkt allemaal heel erg uh, spontaan, maar dat is dus helemaal geregisseerd. Helemaal geregisseerd, dat op de seconde afgesproken met de sterren in kwestie, die zich daar gaan committeren. En het wordt allemaal live opgenomen, hoewel je natuurlijk de sterren niet kan, uh, ja, precies kan registreren op zo'n moment. Want die worden nogal afgeleid als we over die rode lopen banjeren. Mm -hmm. Dus soms komt het voor dat je vijf of tien minuten eerder vast een gesprek opneemt. Wat dan later, alsof het live is, wordt uitgezonden. Ja. Je moet je ook voorstellen: het is een rode loper van volgens mij 600 meter. Hij is echt huge. Er is nergens ter wereld zo'n lange rode loper. Dus het moet ook wel allemaal heel erg gesmeerd gaan, want anders krijgen gewoon problemen. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld de LAPD meegegaan om te kijken hoe alles wordt afgesloten, de alle meestations eronder gaan dicht. Uh, er is echt nergens in Hollywood nog een politieagent te vinden, want iedereen staat daar. Maar stel nou dat er een bom wordt geplaatst, dan ben je heel Hollywood kwijt, ben je hele economie hier kwijt. <laughs> ja. Iedereen ook nou, met de duurste juwelen. Dus het is zo'n mega, mega productie. Dat moet wel tot in de puntjes geregisseerd en geregeld zijn. Ja. Ja. En er is in, inderdaad in, in heel veel beteiliging, want ze hebben behalve de uh, LAPD, ook de en zelfs de FBI, die zich allemaal al maandenlang uh, van tevoren mee bemoeien. En een week voor de uitzending beginnen ze al met het gebied hermetisch af te sluiten. En kom je daar alleen nog maar in met de juiste toegangspassen. Dus dat is nu ook al zo? Ja, dat is nu al zo. Ja. En, en jij die loper, die zegt zich uit dat... over een stuk... Sorry? Hm. Ja. Ik heb me laten vertellen dat als je niet genomineerd bent en dus gewoon uh, wel naar binnen wil dat je een kaartje moet kopen, dat is nog niet zo erg. Maar dat de drankjes binnen moet ook gewoon gekocht worden. Nou, schande. Uh, is dat zo? <lacht> Ja, uh, Ik heb dat niet meegemaakt dat je zelf je drankjes moest kopen, nee. Maar uh, ja, de sterren die, die kunnen gewoon, uh, in ieder geval toen ik eraan meewerkte, konden gewoon vrij gebruik maken van alles wat er werd aangeboden. Maar als je uh, niet tot uh, de genodigden behoort, dan gelden er een, uiteraard andere regels. Wat, je, je staat op straat, uh, Marieke, of niet? Uh, nee, ik sta ik binnen sta in op, een museum. Oh, dat is Bridget. <laughs> Goed. Nou, het is een gezellig <laughs> gesprek zo, op alle verschillende locaties. Wat ik me nog even ja. afvroeg, Marieke, is um, wie en hoe gaat dat beslist er nou welke sterren er wel en niet mogen komen? Nou, sowieso komen natuurlijk degenen die uh, genomineerd zijn en die mogen dan een kleine entourage meenemen. Maar ook dat is beperkt. En verder uh, probeert iedereen erin te komen. Sowieso mogen de leden van de Academy komen. En dat zijn er al zo'n 3000. Mm -hmm. Dus daarmee zit het theater vaak al vol. En er zijn er nog een heleboel die hopen uh, een toegangskaart te kunnen bemachtigen. Door bijvoorbeeld de producer van de Oscars, waar ik dan voor werkte, er op te bellen of te mailen. Maar hij geeft toch meestal nul op het request want hij kent natuurlijk heel veel mensen. En ja, het theater zit vol op een gegeven moment. Maar, maar heb we toch ook nog alle presenters? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die er ook een uitreiken. Ja, dat klopt. En dat is echt wel leuk om even te vertellen. In die tijd dat ik dus aan de Oscars werkte, komen ook al die presenters in de week voorafgaand aan de uitreiking oefenen in het theater. Want ze moeten natuurlijk even leren... Hoe ze moeten lopen, waar ze moeten staan, waar ze opkomen, waar ze afgaan, noem maar op. Dus toen ik werkte hadden we Prince onder andere en El Pacino en Kate Winslet. Dus die waren allemaal presenters. En die kwamen dus in een repetitiekleren even een uurtje langs om, uh, om te oefenen voor het grote evenement. Dat is heel grappig om mee te maken. Wie is je het meest bijgebleven van die mensen? Nou, Prince vond ik wel ontzettend klein. <laughs> en El Pacino was natuurlijk heel indrukwekkend om te zien, want hij zag eigenlijk heel... Uh, ja, Gooierig uit die dag, ja, met hele verlopen kleren. Beetje en Shabby. En toch had die man een allure, daar kon je niet omheen. Je zag gewoon van meters afstand dat daar een wereldster binnenkwam. Ongelooflijk. Nou, dames, dit, of tenminste in ieder geval Bridget gaat dit meemaken. Marieke, ben jij dit jaar ook weer bij of niet? Ik ben er niet bij. Nee, niet Ach. achter de schermen, helaas. Nou, misschien als je bij Bridget uh, loopt wat te sleuren en te leuren. <laughs> valt er nog iets aan <laughs> te halen. Bridget, even één even laatste voorspelling. Wie, uh, wie wordt de grote winnaar? Ja, ik, ik ben er bang voor dat Black Swan de grote winnaar wordt. Oh? En dat... ik ben er bang voor, omdat ik het. het um, ik ben niet zo'n mega fan van de film. Als velen uh, die dat wel zijn. Ik vind hem prachtig gemaakt. Zeker de special effects zijn heel bijzonder. En uh, het camerawerk is heel bijzonder, maar dat vind ik ook weer. Ja, discutabel, omdat er veel mediums en close shots zijn terwijl het een balletfilm is. Ik weet het niet. Hij, hij raakte mij niet zo als bij velen, maar ik denk wel dat het of die of Social Network, de allmerken Wim de grote winnaar wordt. Goed, nou, volgende week en zondag is het. Hij komt de zondag, dan weten we. het. we komen we zondag. Ja. ja, op film 1 te zien. Bridget, heel veel plezier daar en dan we spreken jou ja. snel weer in ieder geval uh, volgende week. En Bridget, uh, de Marieke Audiant ook, dankjewel daar vanuit LA. Dankjewel. dag. Ja, Bas Ticheler, Olympique Lyon, Real madrid Nog altijd 0-0 na 36 minuten. Lyon wordt wel wat brutaler, komt er wat makkelijker met veel mensen uit. Dat heeft dat kansen opgeleverd ook. Gomis kreeg zo even de grootste na toch een behoorlijke fout van Casillas... die zich verkeek op een voorzet van Bastos. Vanaf de linkerkant had de bal zo kunnen vangen. Dat deed hij trouwens ook wel, maar hij liet hem weer los. Dat is voor keeper meestal niet zo handig. en De bal kwam voor de voeten van Gomis vanaf een meter of elf. Schoot hij volgens de bal vrij wild over... Dat was de beste kans in deze wedstrijd. Sterker nog, eigenlijk de enige echte kans in deze wedstrijd. Madrid niet verder gekomen dan wat schoten. Een vrije trap van Cristiano Ronaldo. Maar nu weer Lyon. Weer Bastos met een paas naar Gourkouf. Die wel doorgelopen is in het strafgroepgebied. En ook wel aan de aandacht ontstapt was van de verdedigers van Real. Maar uiteindelijk tot zijn ontsteltenis moet zien... dat de bal van Bastos ruim over hem heen zelt. Hij loopt wel heel slim weg tussen vier, vijf verdedigers door. Maar de paas te hard. En dan heb je er ook niet veel aan. Maar het geeft maar weer eens aan... Zoals ik zo even zei, dat Lyon wat uit zijn schulp kruipt en na dat balbezit van Real Madrid in het begin van de wedstrijd zich ook op dat vlak nu serieus in de wedstrijd meldt. Real dus niet gevaarlijk geweest, nog geen uitgespeelde kans gekregen, echt nul. Een keer een schot van Di Maria van grote afstand in de handen van de keeper, een vrij schot van Cristiano Ronaldo, die zijn altijd link. Maar ook daar kreeg de keeper Joris een hand tegen. Het is 0-0, uh, nog altijd in Lyon. Dan gaan we naar Andy Houtkamp. Indie. Ja, nog steeds 1-0 voor Chelsea, dat doelpunt van Anelka. Uh, ja, je kunt zeggen, FC Kopenhagen, uh, ze hebben het moeilijk. Is ook niet zo gek, want zij zitten midden in de winterstop in Denemarken. Daar wordt net als in Rusland uh, in de koudste maanden niet gevoetbald. Ze hebben overwinterd in Morsia. staan in de competitie overigens 19 punten voor. De competitie die volgende, volgend weekend, niet komend weekend... maar het weekend erop weer hervat wordt in Denemarken. Dus missen ze toch wel wat uh, voetbalgewoontes, uh, uh, zeg maar. bal bezit voor Jesper Gronkje. Die kennen we nog van Ajax... Hij heeft ook bij Chelsea gespeeld, maar bij Ajax ook een uh, aantal jaren. En uh, hij kan nog geen stempel drukken op deze wedstrijd voor FC Kopenhagen. Kopenhagen dat nu met een dode in de balbezit is, maar die raakt de bal kwijt aan... Uh... Uh, uh, onze grote vriend Torres die zojuist de gele kaart heeft gekregen. En dan gaat de aanval via de rechterkant lopen. En moet de uh, voorzitter van Bozingua komen. Hij speelt hem naar Anelka, de doelpuntenmaker. En dan is het lang breien geblazen. Via Ramirez gaat de bal weer naar buiten. En dan komt de inschuivende Michael Essien. Essien balbreed. En dan mag er wel een keer geschoten gaan worden. Bijvoorbeeld door Esli Cole. Nee, de bal gaat weer helemaal naar buiten. En dan zit ze op de rand van het strafschopgebied. Met balbezit voor Malouda. Malouda, bal even terug. Het is echt het typische Chelsea-spelletje. De tegenstander opsluiten en dan wachten en gokken op een kansje... een balletje binnendoor richting Torres of Anelka. Publiek fluit, want uh, Chelsea is al heel lang in balbezit. En uh, Kopenhagen kan er niets tegen doen. Het levert vooralsnog niets op. Het staat nog altijd 1-0 voor Chelsea. Hé hey Andy, je ja. had het over winteren en overwinteren... Mm. maar jij zat daar natuurlijk vorige week in Moskou bij FC Twente. ja. En, uh, koud. Kouder. Nee, ik, ja, ik wist niet, ik, ben, ik heb het geluk gehad dat ik drie keer bij een uh, tocht uh, toch ben geweest in Nederland. Ben jij maar zo, dus zo oud? Ik ben zo oud, joh, dat wil je <laughs> niet weten. Maar zo koud als het uh, in Moskou vorige week was, dat, uh, laat ik het zo zeggen, het was zo koud. Zo, zo dan, koud? Ja, zo koud ja. was het nou. Onbehoorlijk. Je ja. ziet het niet eens. Zo koud. zonder ja. <laughs> dat er gevoetbald werd trouwens. Maar je moet even dat verhaal vertellen dat je daar stond... en dat, dat, dat, ja. die, dat die man zei, nee, het is helemaal niet zo koud. Maar... Nee, het was zo, uh, die wedstrijd zou afgelast worden... als het kouder was dan 15 graden onder nul. Mm -hmm. Toen wij smorgens uit het hotel kwamen, toen was het al min 22. En Jan van Halst, de oud-voetballer... Oh, Jan van Halst, ja. Uh, voetballer, hij, zit nu, hij is nu uh, manager technische zaken bij FC Twente... En algemene zaken. Die, heeft, die had een thermometer bezig. En we kwamen in het stadion. En daar is het altijd een paar graden minder koud dan buiten, omdat het beschut is. En toen was het al bijna 18 graden onder nul. En dat was drie kwartier voor de wedstrijd. Hij zegt, nou, die wedstrijd is afgelast. Ik zeg, nou, dan kan ik dat mooi doorgeven aan Nederland. En toen kwam er een man van de UEFA. En die kwam met een... Uh thermometer. Nou, het was nog net geen plus 14 graden, maar hij had hem op min 14,2 staan. Nou, dat kon echt uh, met geen maar die wedstrijd moest gespeeld worden. Levensgevaarlijk, want het was gewoon slecht voor de gezondheid. Alles bevroor terwijl je er stond. Je kon echt niet naar het toilet ja. als je buiten stond, want dan uh, bevroren terwijl je aan plassen was. Maar jullie konden echt niet zeggen van ja, sorry, maar mag ik even kijken naar die thermometer, want dat klopt niet. Nee, dat niet. nee, de UEFA is uh, heilig. Die ja, ja, ja. wedstrijd moest gespeeld worden, dat bleek wel. En hoe is het met de gezondheid van die Jongens, verder ja, goed, prima allemaal? ze wonnen met 2-0. Ik denk dat als ze niet gewonnen hadden, FC Twente... dan, uh, dan hadden ze heel wat pijntjes en uh, ja. dat soort klachtjes uh, gehad. Maar to gelukkig, ze wonnen met 2-0. Echte mannen, toch wel. Echte mannen. En die ja, houtkamp, dankjewel. Joop. Tot straks. Um, ja, ze zijn hier nog. Pien Veit is hier nog, moet ik zeggen. Mm -hmm. Net uh, in het vorige uur Dance on Time. Hier, ja. Erg mooi. Oh, mooi, gan. En uh, aankomende, uh, zei ik nou, donderdag, dan is je CD-presentatie, je eerste album in Paradiso. Ja. Groot moment. Door. Ja, aanstaande donderdag. Maar nu ga je nog een nummer voor ons spelen, live hier in BNN Today. Dan moet ik wel even weten, welk nummer dan? Dawn, Dawn of the day. Dawn of the day. <laughs> ja. So There you are in the bright lights won't you start, won't you? Won't you start? of D. ik ga hem ja. kopen. Dan mag ik niet zeggen. Nee, ik ga hem niet kopen. Moet de luisteraar ook helemaal zelf weten. Nou, ik, ik vind het wel leuk als je hem gaat kopen. Ja. Ja. Ik vind het in ieder geval prachtig. Pienfeit, dankjewel. Komende donderdag je cd in Paradiso. En daarna in alle winkels, in heel Nederland. Is nu al in alle winkels? Uh, oh, nu al, ja. kan je nagaan. Ja. Dankjewel en tot ziens. Dankjewel. Um, half negen, bijna ongeveer precies. Half tien natuurlijk. Sorry, er is 1, het NOS-journaal. In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken de kant gekozen van de betogers. Hij heeft zijn ontslag ingediend, meldt Al Jazeera. Het tv-station omschrijft de minister als de tweede man van het regime. De minister heeft het leger opgeroepen Gaddafi de rug toe te keren... en ook de kant van de demonstranten te kiezen. Een Nederlands militair transportvliegtuig is in Libië geland. Het is de bedoeling dat het vanavond nog terugvliegt... met tientallen Nederlanders en andere EU-burgers aan boord. Mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië. De website van de Rabobank is afgelopen weekend opzettelijk platgelegd. Van zaterdagavond tot zondagmiddag konden klanten niet internetbankieren. De servers van de bank werden bestookt met dataverkeer van buitenaf. De bank benadrukt dat er geen bankgegevens... of andere persoonlijke gegevens van klanten zijn gestolen. Rabobank gaat deze week aangifte doen. En het tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam... wordt omgebouwd tot Concerthal. De zaal gaat Rotterdam Live Event Center heten, afgekort LECR. Dat spreek je uit als lekker. Krijgt een capaciteit van 6000 bezoekers. Dit najaar moeten de eerste concerten worden gegeven... in het verbouwde Rotterdamse zwemparadijs. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Exit Holland. In Exit Holland bellen we iedere dag met Nederlanders... die het land hebben verlaten. Willem-Anne van Bolderen die woont in Finland. En Finnen, heel apart, zijn gek op karaoke. Willem-Anne, goedenavond. Hoi. Ja, ik dacht karaoke, dat is echt voor Japanners. Ja, inderdaad. Maar, en ook voor Finnen blijkbaar. En uh, het is wel eigenlijk heel raar, want Finnen zijn redelijk bescheiden, terughoudend... en houden er niet echt van om op de voorgrond te staan. Mm -hmm. Maar uh, als, ze eenmaal, uh, als ze eenmaal in de karaokebar zijn, dan moet het dus los. <lacht> en er zijn ook, in, bijvoorbeeld in Helsinki, zijn er ook veel karaokebars? Ontzettend veel. Ik, nou, een op de drie, vier, vijf denk ik wel is een karaokebar. <lacht> En, eh, ja? ja nee een tijdje terug uh, ik, stapte ik onvermoedend of niet-vermoedend een bar binnen. Ja. En het was niet zomaar een karaoke bar, maar het was dus een heavy karaoke bar. Een, een heavy karaoke maar, bar, oké. Okay. Ja, de zingen is dus alleen maar heavy metal. Ja. En mensen zijn er nog steeds net zo nerveus als elke uh, andere karaoke bar. Om daarna dus op het podium te stappen en dus even een stukje te grunchen of uh, heel hard Metallica mee te bleren of wat dan ook. <laughs> En wat zag je om je heen? Wat gebeurde daar? Nou ja, iedereen is een uh, zwarte leren jack, uh, lang haar en uh, heel erg nerveus en uh, iedereen elkaar aanmoedigen. En daarna dus uh, eventjes de stembanden losschudden. Het was echt ontzettend scheeuw geblazen en het uh, viel er wel een beetje uit de toon moet ik zeggen. Nee, want ik Niet volledig in het zwart natuurlijk. Ja, maar je, je hebt dat ook gedaan? Nee, ik, oh, ik woon blijkt nog, nog, nog niet lang genoeg in Finland, want <laughs> ja, ja. ik heb nog een beetje schroom in mijn lichaam. Maar in Finland, wat je zegt net, het zijn een beetje terughoudende mensen, introvert. Dus uh, dan word je, dat kan je gewoon doen, dan word je ook niet niet uitgelachen of zo. Nee, dat is wel een, een soort van basisrol die ze hier uh, bij de Care ook hebben, dat dus je dus nooit iemand uit mag lachen of dat uh, ja het leed gemaakt, dat kan dus niet, want het zou dat betreft wel erg fair. Dus uh, iedereen kan uh, rustig een gokje wagen en uh, je kan altijd op support rekenen. Ga je volgende keer wel dan meedoen, willem -Anne? Nou, misschien in vier, vijf jaar, denk ik. Je woont er toch al heel lang, daar? Ja, vier jaar al. Ja, oh, nou, je moet eerst negen jaar. jaar wonen. Oh, tien jaar. Goed, willem van Bolderus, 1 één op de drie. Ongeveer vier bars in Helsinki is een ook een bar. Dus uh, leuk om daar een keer naartoe te gaan. Dankjewel, je wel, willem -Anne. Doeg. Oké, okay, hoi. Radio 1. BNN Today. Ja, hoe maak je de verkiezingen voor de provinciale staten sexy? Die vraag beantwoorden wij elke dag. En het is heel simpel, namelijk met een heel stel mooie dames. Dus um, toeren wij de komende dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En iedere dag vertelt hier in het BNN Today een andere mis... over haar provincie en de politieke thema's die daar spelen. Hallo, ik ben Egit van Dinter en ik ben Miss Provinciaal Noord-Brabant. Je kunt hier lekker dineren, lekker eten, het begonische leven, waar we natuurlijk allemaal erg zeer trots op zijn. Uh, wat ik beter vind kunnen in heel Brabant is dat uh, mensen meer respect moeten gaan krijgen voor de prachtige natuur die wij bieden. Als ik uh, de baas zou zijn in Noord-Brabant, dan uh, zou ik in... Op het eerste zicht niet uh, al te veel veranderen, maar natuurlijk uh, zou ik wel graag rekening willen gaan houden met uh, de natuur en uh, hiervoor uh, gaan zorgen dat er minder bomen gekapt worden. Uh, de provincie waar ik uh, zelf het minste mee heb is denk ik uh, Nieuw-Zeeland. Of uh, <laughs> Nieuw-Zeeland. <laughs> Oké, okay, ik uh, van nu... Uh, de provincie waar ik uh, het minste mee heb is eigenlijk uh, de provincie Zeeland. Ik denk dat ik daar uh, niet zo op mijn plek zou zijn, omdat daar gewoon uh, heel weinig uh, te doen is en te beleven. Van elke partij heb ik wel iets van, hé, hey, ze hebben daar uh, echt een uh, punt. Dus ik vind het nog heel lastig, maar mijn gevoel gaat nu uh, het meeste uit naar uh, VVD. Ja, met deze prachtige dame Miss Brabant is nog even iets mis, maar ze staat binnenkort op onze site. Maar heel veel andere prachtige dames, onder andere Noord-Holland en Utrecht, kan je alvast bewonderen op bnn-today.nl. BNN ja, naar Nieuw-Zeeland dan. Um, Christchurch daar ontwaakt na de zware aardbeving van gisteren, waarbij uh, 65, of tenminste 65 doden vielen wordt er nog steeds gezocht naar mensen onder het puin. Henrico uh, Prins is journalist en woont in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Henrico, goedemorgen voor jou. Hoi. Hoi. Hoe is het daar nu? Uh, het is uh, grijs en uh, het is vooral uh, een, een vervelende dag in het stadcentrum. Dat is hermetisch afgesloten. Er rijden tanks rond en uh, op de straten uh, zijn nog lichamen te zien van mensen die onder het puin vandaan zijn gehaald. Um, zelf hebben we een uh, redelijke nacht gehad. Er waren veel naschokken. Maar die waren we na de eerste beving in september wel gewend. Mm -hmm. Dus we zijn er behoorlijk goed uitgekomen. Maar als je nu door de stad loopt, dan, dan zie je... zijn je nou net je ziet mensen onder het puin liggen? Ja, je mag er niet in. Dat zijn beelden die wij zelf op televisie zien. Um, het stadcentrum zelf is hermetisch afgesloten. En uh, de reddingswerkers die concentreren zich vanzelfsprekend... Uh, op, het, uh, uh, op, op de puinhopen waar nog iets te halen valt. Ja. Dus uh, de mensen die uh, er uh, dood uit zijn gekomen, die, die hebben even geen voorrang. Nee. En, en ik had begrepen, er zijn ook mensen die onder het puin liggen... die hebben gebeld dat ze nog leven. Alleen, ja, ja ze liggen daar vast. Ja, er wordt, er, er wordt uh, driftige ge Um, er zijn, uh, werkzaamheden, de reddingswerkzaamheden concentreren zich op dit moment op twee gebouwen. Een van vier verdiepingen hoog en eentje van zes verdiepingen hoog. Die zijn uh, helemaal verkruimeld. Um, en van onder die puinhopen bereiken de reddingswerkers, en uh, in eerste instantie natuurlijk familieleden die zich daar. Uh, bezorgd uh, hebben verzameld. Mm -hmm. uh, uh, SMS'jes waar mensen hun locatie in uh, proberen weer te geven. En uh, er werd ook heftig uh, getelefoneerd gisteren, maar dat wordt natuurlijk al langs omdat mensen uh, um, uh, hun batterij proberen te sparen. Ja. En omdat het uh, toch ook niet altijd heel veel zin heeft om te zeggen waar je zit als van het gebouw zelf niet zoveel meer over is. Nee, nou ja, ja maar goed. Dan kan je, als je de indicatie kan geven in welk gebouw je lag voordat het gebeurde, dan. Dat is toch wel handig, neem ik aan. Toch? Ja. ja. ja. Even, even jij persoonlijk, want jij woont daar. Um, hoe, hoe ging het bij jou? Hoe is je huis eraan toe nu? Um, ons huis is, was vrij nieuw toen we hier introkken trokken vorig jaar. Dat was vlak voor de beving van 4 september. Mm -hmm. En dat is gebouwd om, om aardbevingen te kunnen doorstaan. Um, en de schok van gisteren was op papier weliswaar lichter dan die, van, uh, dan die van september. Maar omdat die veel dichterbij was en veel dichter onder de oppervlakte... Uh, ging ons huis aanmerkelijk zwaarder te keren dan toen. Uh, en dat heeft ook een beetje zijn tol geëist. Want als wij buiten rondlopen, het huis is op een grote betonnen plaat gebouwd... die met betonnen schroeven in de grond zit verankerd. Maar daar zien we toch wel uh, behoorlijk brede scheuren in nu. Uh, maar de muren staan nog overeind en eigenlijk alles wat naar beneden is gekomen... Dat waren onze eigen boekkasten en andere spullen die we hier ja. zelf in hebben neergezet. En die hadden we weliswaar verzekerd na de, na de vorige aardbeving, maar de kracht was zo heftig dat het voor heel veel uh, zaken eigenlijk geen nut meer bleek te hebben. Want hoe ging het? Kan je nog even, even terug naar dat moment? Ja, ja uh, ik zat uh, met mijn echtgenote aan de, aan de keukentafel te werken, Zij aan de ene kant, ik aan de andere. Uh, er waren... Uh, de ochtend, uh, gisterochtend voor, ons, uh, voor jullie vanochtend al een mm -hmm. paar uh, naschokken geweest. Maar dat was toch eigenlijk business as usual... als we het hebben over het afgelopen half jaar. Die kwamen vrij geregeld voor. Dus het eerste wat we dachten was een naschok, maar als je jezelf een halve seconde later terugvindt aan de andere kant van de keuken... dan besef je meteen dat het toch wel een stuk ernstiger is dan uh, wat we tot nu toe gewend waren. Mijn vrouw die uh, dook uh, subiet onder de keukentafel, want dat is wat we hier uh, leren als zich zo'n situatie voordoet. Mm -hmm. En ik probeerde mijn laptop te redden, die uh, ten pooi dreigde te vallen... Aan, aan een boekenkast die omkukelde. Uh, en ik, ik ben uh, als de gesmeren bliksem uh, de, de, de, de keuken uitgegaan. en uh, heb mijn toevlucht uh, buiten gezocht. En ik denk dat het 10, 15 seconden duurde. voordat we ons uh, realiseerden dat het weer stil begon te worden. En um, wat we daarna gedaan hebben, is uh, onze, onze fietsen gepakt. en we zijn naar de school van de kinderen gereden. Ja, en daar, daar is uh, niks mis mee, met de kinderen? Nee, nee de kinderen, gelukkig. gelukkig was het uh, lunchpauze. Dus de meesten waren aan het buitenspelen. Dat was een, een fijne bijkomstigheid. Want de school zelf die heeft het uh, avontuur ook niet uh, ongeschonden doorstaan, zagen we gisteren. Uh, dus verreweg de meeste kinderen hadden zich op het sportveld verzameld. En uh, leerkrachten weten hier trouwens net als de kinderen omdat er geregeld oefeningen zijn. In zo'n geval precies wat ze moeten doen. En dat plan dat heeft, voor zover ik het kon overzien, gisteren ook uh, naar behoren gewerkt. Ja. Enrico Prins vanuit Christchurch, dus Nieuw-Zeeland. Nou ja, sterkte. Het uh, zal wel. nog wel even duren voordat het daar allemaal weer is uh, opgebouwd. En, en, ja, dat gaat ja. uh, een paar maanden duren. Ja. Sterkte. En, en uh, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Doeg! Games, When will they go When will they stop? I believe that brought us here and we should be together bang. but It's Gray met I try. Dit is Radio 1. We're Today. Ja, terwijl in de Tweede Kamer de oppositiepartijen steeds maar weer aanlopen tegen dat blok van VVD, CDA en PVV... Is er in de Eerste Kamer één man die het verschil kan maken voor het kabinet of de oppositie. En dat is Henk ten Hoeven, senator voor de onafhankelijke senaatsfractie. En die heeft voorlopig de beslissende, beslissende stem in alle stemmingen in de Senaat. Meneer Henk ten Hoeven, goedenavond. Goedenavond. En welkom. Ja, nou, ik hoop niet dat u het heel erg erg vindt, maar ik had nog nooit gehoord van de OSF. Nee, moet... en u bent niet de enige. Hè? Gelukkig u bent niet. De eerste ja, die ernaar vraagt. Toch even uitleggen. De Onafhankelijke Senat, dat is een samenwerkingsverband van een aantal uh, provinciale politieke partijen. Mm -hmm. Er zijn een hele hoop provincies waar een politieke partij is specifiek voor die provincie. In Friesland is dat zo. Dat had iedereen ook verwacht natuurlijk van Friesland, de Friese nationale partij. Maar dat is ook in Groningen, in Limburg, in Brabant, in Zeeland, uh, in Drenthe, in Noord-Holland, zelfs in Zuid-Holland en Utrecht. Dus mm -hmm. zelfs in de Randstad zijn aparte partijen uh, die met elkaar samen de Onafhankelijke Staatsfractie vormen en dus een, uh, een Eerste Kamerlid hebben. Ja, maar dan bent u zo te horen, uh, Fries... Ik ben een ja. uh, Fries. Ja. Ja, van ja. Fries Nationale Partij. Ja. Als ja. ik het goed zeg. Ja. Ja. Ja, en de maar, mooie... ik, maar ik vertegenwoordig al die nee, partijen. Nee, ik vertegenwoordig eerlijk. al die partijen. Maar goed, maar, ja, u bent Fries. Dat is dat kunnen we niet te ontkennen. Ja. Ja. Um, en u heeft dus een, een, een, ja, eigenlijk een unieke machtspositie in de Eerste Kamer. Um, even nog voor de duidelijkheid. Dus leg ik het nog even uit. Voor mezelf ook eventjes. De VVD, het CDA en de SGP die eigenlijk een stilzwijgend gedoogsteun geven. Die hebben samen 37 zetels. De oppositie heeft er ook 37. Dat zijn bij elkaar 74 van de 75 zetels. Dus uw ene stem maakt de, de, de beslissing in alle stemmingen. En um, ja, u bent het ook niet altijd eens met alleen de oppositie of alleen het kabinet. Dus met ik... uw stem kan het alle kanten op. Ja, dat is, dat is wat waar. Ja, ik ja. Zit er in die u bent een man met macht. Zet... Bij sommige stemmingen, laten we dat een beetje bescheiden <laughs> houden. Bij sommige dingen. Ja. Uh, maar inderdaad, ik zit er een beetje tussenin. En dat maakt mijn speciale positie natuurlijk. Ik ben niet voor het kabinet. Ik ben geen coalitiegenoot. Ik ben er niet aan gebonden. Dus ik ben vrij in die zin. Maar ik voel mij ook niet uitdrukkelijk oppositie. Niet in de zin van dat ik met alle geweld dit kabinet weg wil hebben. Nee. Het kabinet is aan de macht gekomen. Ze regeren nou. En ik vind dat we ze zakelijk moeten benaderen. Als ze met goede dingen komen, dan zal ik voorstemmen. En als ze met slechte dingen komen, dan stem ik natuurlijk tegen. Ja. Maar u heeft dus echt macht, u heeft invloed. Dat lijkt ja. me een, een leuk, fijn gevoel. Dat moet ik is, ja, op zichzelf is dat wel een heel speciaal geval. Ja. Uh, de, het komt, dat komt ook maar heel zelden voor op deze manier, natuurlijk. Ik heb het uh, nu de laatste maanden zo mee mogen nemen. En ja. ik merk dat daardoor de belangstelling ook voor die onafhankelijke senaatsfractie ineens een stuk groter geworden is. Ja, dat en is toevallig natuurlijk. De, uh, aangezien u de enige bent die daar zit. Daar ligt zich er allemaal op al bij. Ja, ja. Nou, bent u ook bekend bij journalisten? Dus onder sommigen heeft u een soort mythische status. Um, bijvoorbeeld Pieter van Os, politieke redacteur van uh, NRC Handelsblad. Goedenavond, Pieter. Goedenavond. Ja, jij hebt Henk Tenhoeve in potentie een cultfiguur genoemd. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee? Daar wil je meer over horen, ja. <laughs> nou ja, in potentie een Kijk, ik zit daar uh, op die tribune, uh, zo nu en dan in de Eerste Kamer. En zoals de luisteraar nu ook heeft kunnen horen, waarschijnlijk. dat heb je ook gehoord dat de heer Tenhoeve kan. is een rustig spreker, uh, maar toch ook een zeer vasthoudend uh, mens. En die, uh, dus de punten die hij belangrijk vindt, die uh, brengt hij rustig, maar zeer vasthoudend naar voren. En tegelijkertijd die speciale omstandigheid, die maakt het natuurlijk allemaal zo spannend. Dus je luistert het gespitste oortjes van wat vindt hij belangrijk? Wa hoe moet de regering hem tegemoetkomen om die ene stem te krijgen? Binnen te slepen. Dus het is niet zo plat, ja. uh, als ik het nu zeg, maar het maakt het allemaal wel heel erg spannend. En dan de speciale combinatie met de kwestie waarvoor meneer van Hoeve zich druk maakt, uh, sterk maakt, hè, namens zijn kiezers, die leden van die verschillende provinciale partijen. Die kwesties zijn voor die kiezers en voor hem heel belangrijk, maar zijn... Op het oog zo direct, misschien niet heel belangrijk uh, in. staan niet zo vaak op de voorpagina. Ja, Volgende. laten we er even eentje noemen. Dat ter, maakt het zo fascinerend. ter verduidelijking. Ja. Um, uh, meneer uh, Tenhoeve, uh, u heeft namelijk uh, met uw machtspositie voor elkaar gekregen dat er in de Nederlandse paspoorten geen Holland meer staat, <lacht> maar Nederland. Ja, dat is, uh, dat is blijkbaar het meest opvallende. Nou ja, dat uh, vind <lacht> ik wel. Feit, uh, ja. Ja, waarom eigenlijk? Waarom, waarom is dat zo belangrijk? Nou, kijk, eten, niemand eet daar een boterham minder om natuurlijk. Dus in die zin is het niet van zo vreselijk veel belang. Maar principieel gezien is het natuurlijk wel belangrijk. Als je in een, uh, een officieel document... Het paspoort is het meest officiële document wat we hebben in dit land. Als je daar de naam van het land in een aantal talen weergeeft als Holland... Dat is, dat is het toch gewoon niet. We zijn met elkaar Nederland. En Holland is een stuk ervan, maar er is ook een heel groot stuk van Nederland... wat zich niet Holland wil noemen... Eh, zoals u in Friesland. Zo, zoals ik in <laughs> Friesland bijvoorbeeld. Maar we ja. zijn niet enige. Nee. In Limburg denken ze er ook zo over. En ja. uh, de rest ook. Dus in die zin vond ik dat inderdaad van belang. Om, om daar ja. wat tegen te doen. En dat doen. heeft u mooi dat binnen mag, binnengesleept. Dat dus. mag niet in een paspoort. Ja. Zo, zo simpel is dat. En nog even wat, wat u heeft binnengesleept. Um, uh, en dat is wel grappig. Want, of binnengesleept. Maar waar te zien is dat u toch echt volstrekt uw eigen gang gaat. Um, u heeft tegen de verhoging uh, uh, uh, van de BTW op cultuur gestemd. En dat, terwijl het kabinet dacht dat ze u wel even konden paaien met een cadeautje, ze hadden zelfs in het regeerakkoord opgenomen um, dat het Fries meer beschermd moet worden. En dat heb ik zo begrepen, dat hebben ze wel een beetje gedaan om. Dan dachten ze, als we dat, dat, dat nou zegt, in het regeerakkoord zegt ja, zeggen... dan ja, ja, ja. slepen we meneer Ten Hoeven ja, wel, ja, wel, wel over de Nou, daar hebben ze, daarbij hebben ze mijn sympathie ook. Dat mag wel duidelijk wezen, en, en dan krijgt maar... u dat voor elkaar, dat dat in het regeerakkoord staat. Of tenminste, dat is dan speciaal voor u geregeld. Nou, en dan stemt u alsnog tegen. Of dat nou speciaal voor mij geregeld is, dat weet ik niet. Maar ik was er wel blij mee. Dat is dus inderdaad zo. Uh, maar, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik in alles vastzit aan deze regering. Als ze dingen doen die ik dom vind, onverstandig of slecht dan kan ik tegenstemmen dat doe ik natuurlijk ja. ook. En maar het die, werkt uh, toch een beetje zo? Het is toch een beetje wielen en dealen en geven en nemen... en oké, okay, dan krijgt u dat, die Friese taal, die wordt gelijkgesteld... dan willen wij die verhoging van de Btw-cultuur. En dan zo, gaat u daar lekker tegenin? Zo werkt het uh, niet echt. Zo wil ik het ook niet laten werken. Uh, ik heb de vrijheid en ik wil de vrijheid ook houden... om mijn mening te zeggen en te stemmen zoals ik vind dat juist is. En het blijft wielen en dealen in die zin dat als de regering wil zorgen dat ze een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer, dan moeten ze zorgen dat ze met een voorstel komen wat ook inderdaad acceptabel is. Dan krijgen ze een meerderheid, want dan zal ik voorstemmen. Maar wanneer ze komen met dingen waarvan ik echt meen dat het niet goed is op die manier, ja, dan is mijn stem natuurlijk niet te koop. Zo werkt het niet. Ben je er nog? Hengt, uh, sorry, nee, de hengt te over zitten aan de telefoon. <laughs> Pieter van, uh, ja, van Oss, je bent er nog. Ik ben ja. er. Even tot slot aan jou een vraag. Um, hoe belangrijk is Henk ten Hoeven? In welke mate nou, kan hij de dienst uitmaken? Nou, dat, wordt, dat, dat zullen we allemaal zien woensdag, hè, na de verkiezingen. Uh, het kan natuurlijk dat uh, het op dezelfde situatie uitdraait. En het moeilijke is natuurlijk, om het gesprek van hiervoor terug te komen... Dat het kabinet kan moeilijk aan meneer ten Hoeven vragen. Wij willen met u, net als met de SGP in de Tweede Kamer, een soort gedoog... Een soort geheime uh, gedoogconstructie of geheimelijke. Want ja, zo werkt het niet met de Eerste Kamer. Hè. Die Eerste Kamerleden, ook de coalitiepartijen, zijn niet formeel gebonden aan het regeerakkoord. Klinkt misschien wel degelijk, maar het is eigenlijk vrij simpel. Ja. En, uh, en dus is, is het zo dat ze... Uh, ja, ze kunnen wel mooie dingen in zo'n regeerakkoord zetten. Of zo'n zin over het Fries. Daarmee heeft meneer Toon vo volledig gelijk. Hij is nog altijd vrij om, uh, ja, naar nou, bevind van uh, zaken te handelen. He, dus uh, dus het, zal, het kan ook na de verkiezingen heel erg spannend worden en dan kan de heer, ja. de heer Tenhoeven opnieuw uh, een belangrijke stem uitmaken. Nu is het wel zo, dat de vraag is ook, meneer dat u of u terugkomt in de Eerste Kamer. En dat is volgens mij nog niet helemaal gezegd. Hoe hè? staat u ervoor, meneer Tenhoeven? Ja dat, is, de, dat, dat is, de, ja, dat is het moeilijke natuurlijk. Want mooiste hond peilt u niet volgens mij. Pe pe peilingen zijn er voor onze partijen eigenlijk niet natuurlijk. Nee. Dus in die zin is het uh, moeilijk te voorspellen met hoeveel mensen wij terugkomen in de Kamer. Wij hadden vorige keer bijna twee. Dus ik denk dat we zeker weer met één terugkomen. Ja. En misschien ook wel met meer gezien de hele situatie. En of ik dan terugkom, dat weet je ook niet helemaal zeker. Maar daar ga ik wel een beetje vanuit. Dank in ieder geval uh, Pieter van Os, uh, politieke redacteur van NRC Handelsblad. En u blijft nog even zitten, meneer Henk ten Hoeven, want u uh, zit hier gezellig met ons met mij te kletsen, tien minuten lang. En daar heeft u natuurlijk uh, ons flink voor betaald. Uh, acht vuste bier was, het, geloof ik. Je kan ja. het ook heel anders doen. Ruben Jacobs. Ja, goedenavond. Ik het beter, uh, denk ik. Ja, die, uh, want Henk Tenhoeve doet het toch beter dan jij. Want, uh, uh, maar goed, we hadden we hadden laatst dat bericht. De Mensen die de meeste stemmen voor jou slepen want je staat op Klopt, de ja. lijst voor het CDA, provinciale staten, ja, die krijgen wat, wat. krijgen we nu van je? Vijf kratten bier, nou ja. De, de winnaar van die actie, uiteindelijk, die ja. krijgt van mij uh, vijf kratten bieren, 200 bitterballen. Als het provinciale Staten al, haalt, dan verdubbel ik dat zelfs. Uh, maar voor jullie heb ik ook uh, al wat bier en uh, bolhapjes <laughs> meegenomen. Ja, want wij zeiden vorige uur hadden we je even aan de telefoon van nou, ja. oké. Okay, we willen trekken bier, bitterballen. Als jij hier uh, naartoe komt gereden, dat heb je ja. dus gedaan. Klopt, ja. Ik dan, ben uh, deze kant op gekomen, ja. En dan mag je nu even vertellen waarom heel Radio één luisterend Nederland zo nodig op jou zou moeten stemmen? Nou ja, wat ik met mijn actie wil promoten is vooral de Brabantse gezelligheid. Dat is wat Brabant uniek maakt. En om dat te symboliseren ben ik op zoek gegaan... Ja, hoe kun je dat nou doen? Want het is heel makkelijk om een snelweg te... daar heeft iedereen een beeld bij. Maar Brabantse gezelligheid laat zich moeilijk typeren... in iets, iets visueels of iets tastbaars. Maar gaat het slecht met de Brabantse gezelligheid dan? Heeft die steun nodig? Nou ja, je merkt wel dat, door, uh, dat de wereld steeds, uh, steeds kleiner wordt, eigenlijk, door alle communicatiemiddelen, ook online, uh, invloeden van buitenaf. Uh, isla ja, islam die, we, uh, die wel of niet een invloed op ons heeft. En uh, allerlei... Heeft de islam nou ook al invloed op de gezelligheid in Brabant? Nou ja, dat valt allemaal wel mee. Maar okay. uh, ja, dat zijn wel allemaal dingen die mensen bezighouden. Van, ja, hoe, veilig, hoe veilig is het nog in mijn straat? Hoe gezellig is het in mijn straat? Ja. Als het gezellig is in Nederland, dan betekent ook dat de sociale structuur in orde is. En dat betekent dat we weer allemaal uh, ja, ons prettig kunnen voelen in de samenleving. En dat is het standpunt wat ik wil benaderen en waar wij als CDA ook echt voor staan. En daar krijgen wij heel veel bier voor. Dankjewel. Ja, als wat ga je naar carnaval? Ik uh... Ik heb een prachtig pak. Ik ben helemaal fan van uh, FC de Kampioenen. Dat is een Belgisch programma. Oh ja. Ik, uh, samen met een aantal vrienden hebben we allemaal onze best beste om uh, Baltasar Boma uh, te verschijnen. <laughs> succes. Dank je wel. En natuurlijk ook uh, met uh, je campagne voor de provinciale Staten. Ruben Jacobs, dank ook. Henk ten uh, succes ook. Gaan we nog even naar voetbal. Bas Stigler. Olympique Lyon-Real Madrid 0-0. Zeven minuten na rust, maar scheelde niks of het was 0-2 geweest. Eerst een vrije schop van Cristiano Ronaldo uit een moeilijke hoek. Bal lag helemaal aan de zijkant. Hij draaide hem over de keeper heen in de verre hoek, maar de bal ging tegen de paal. En twee minuten later een voorzet vanaf de rechterkant. Kopbal van Sergio Ramos. Bal op de lat. En zo heeft Real Madrid eigenlijk in de eerste paar minuten na rust... meer laten zien dan in de eerste 45 van deze wedstrijd. Want toen viel Madrid erg tegen. Of Lyon geschrokken is en wat dat betekent, dat moet dan maar blijken. Maar in de eerste acht minuten van deze tweede helft... heeft Madrid dus laten zien dat het wakker geworden is. Het is nog 0-0 in Frankrijk. En die uitkomst dan dan, Kopenhagen Chelsea. Ja, nog steeds 1-0 voor Chelsea. Ik denk dat Chelsea daar wel heel blij mee is. Maar uh, Kopenhagen niet, want die zijn al vanaf... Uh, het begin van de tweede helft in de aanval hebben we ook wat kansen gekregen. Met name invaller Martin Vingaard uh, schoot een paar keer dermate goed dat Peter Tsjech, de keeper van Chelsea, daar veel moeite mee had. Maar nog altijd dat ene doelpunt in de eerste helft, in de 17e minuut van ANLK. Daar is Chelsea blij mee, want ze hebben nog de thuiswedstrijd over twee weken voor de boeg. En zullen dus tevreden zijn als ze met 1-0 winnen. Maar, nogmaals gezegd, Kopenhagen heeft daar geen vrede mee. Zij zullen er alles aan doen om minimaal de gelijkmaker op het scorebord te brengen. Today's talk. Ja, waar gaat het deze prachtige dinsdag over bij de Groenteboer. Marco in Laren, goedenavond. Goedenavond. Het was vast druk vandaag, hè? Dat, uh, ja, het is heerlijk druk. Ja, klopt. Ja. Uh, ja, en met dit reden komen ze wel naar buiten natuurlijk, hè? Dan komen ze wel naar buiten. <laughs> dat wil Klaas <laughs> ook wel meemaken vandaag. Denk ja, ik wel, ja, Klaas. Is ook, uh, als je wil, alweer druk. Op de markt Heel in Arnhem. Druk. Iedereen zin in de lente. Ja. Je merkt oh. gewoon dat iedereen uh, anders gestemd is. Veel vrolijker. Nou kocht ik van de week uh, 20 mandarijnen voor 2 euro op de Albert Kuip. Nou, jij... dat is uh, niet zo heel duur, toch? Nee, gaat he? niet? Nee, dat is goedkoop. Ik krijg ze niet op, maar het is wel goedkoop. Waar is ze wel lekker dan? Na nou, vanochtend pakte ik er eentje en toen prikte ik met mijn vinger er dwars doorheen omdat hij frot was. Dus... Ja, dat klopt. <laughs> dan moet je nou uh, naar Van Kort komen. Die zijn heel lekker. Dan moet je dat vragen. Ik denk dat uh, Marco die ook wel heeft. W hoe hoe heet die dat? Die zijn heel erg lekker, vind ik zelf. Welke? Na Of Aforé mag je ook zeggen. Mandarijnen is het altijd zo, ze moeten strak in een velletje zitten. En een, nou, dat is en een glad velletje hebben. Dan zijn ze lekker. Nee, nou, dat is niet altijd zo. Nee? Nee, nee hoor. Oh. De Spaanse die zit uh, wat losser in, uh, in, in het velletje en die zijn ook verrukkelijk. En die, en die dacht van god, die zijn nou ietsje strakker in het velletje. Maar die zijn ook heel erg lekker. Oh. Ah. <lacht> <lacht> dus dankjewel top. en nog Robert Tot Goedemorgen. Nou, en dan sluiten we met het zinnigste af en die houtkamp. Ja, altijd. Oh, dan moet ik het ook over voetbal hebben. Uh, 2-0 is het geworden door Anelka voor Chelsea in Kopenhagen. Dat betekent eigenlijk dat als het zo blijft, die uh, tweede wedstrijd over twee weken niet meer gespeeld hoeft te worden. Want Chelsea is te sterk voor Kopenhagen. Weer Nicola Anelka. Hij scoort dus twee keer in uh, deze wedstrijd. En dat betekent dat Chelsea met 2-0 voor staat tegen FC Kopenhagen in Kopenhagen. Ja, Bas Ticheler, Olympique Lyon, Real Madrid nog eventjes. Ja, er is nog wat tijd. Nou ja, er is niet zo gek veel te vertellen. Dus ik kan het heel kort houden. Het is nog altijd 0-0. sfeer wordt wat grimmiger. Een paar kleine opstootjes. Kries, de aanvoerder van de Fransen, is erbij betrokken. Wordt nu bestraffend toegesproken door de scheidsrechter. Net als Pepe, verdediger van Real Madrid. Paal en Lat dus voor Real. Cristiano Ronaldo, Paal, Sergio Lamos, rat. Sergio, Ramos, Lat. Het is allemaal niet zo makkelijk. <laughs> en het is gewoon 0-0. <laughs> Dankjewel Bas Tichler. Uh, natuurlijk de, de, het einde van de wedstrijden Kopenhagen-Chelsea in Kopenhagen -Chelsea Olympique Lyon-Real Madrid. Bij Langs de Lijn. Zometeen gepresenteerd door Henry Schuts. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht, een spirituele Vierdaagse en een sponsor voor vaste actie Coordate. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen. Van 7 tot en met 10 april. Kijk op pelgrimstocht.nl De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?